Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft de bestuurder aangehouden van een auto die gisteravond op de A67 bij Eersel verongelukte. Een inzittende van de auto kwam om het leven, drie anderen raakten gewond. De bestuurder is een 20-jarige man uit België. Waar die precies van wordt verdacht is onduidelijk. Het lijkt erop dat hij de macht over het stuur verloor, vermoedelijk omdat hij moest uitwijken. Daarbij werd iemand uit zijn auto geslingerd en vervolgens door andere auto's doodgereden. De voetbalwedstrijden in de Duitse Bundesliga beginnen dit weekend met een herdenkingsmoment voor de slachtoffers in Maagdenburg. Daar reed gisteren een auto in op bezoekers. Er vielen zeker vijf doden. Voetballers in de Bundesliga dragen daarom rouwbanden. Er zijn vandaag zes wedstrijden en morgen twee. Gisteravond annuleerde Bayern München al de geplande kerstshow na afloop van de wedstrijd tegen RB Leipzig. Ook daar hielden spelers en toeschouwers een minuut stilte. Naast vijf doden vielen bij het drama in Maagdeburg ruim 200 gewonden, van wie er 40 slecht aan toe zijn. De verdachte is een Saoedier die zich tegen de islam heeft gekeerd. Saoedi-Arabië zou de Duitse autoriteiten voor de man hebben gewaarschuwd vanwege zijn extremistische uitlatingen op X.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 Het weer. De regen trekt geleidelijk naar het oosten weg. Daarna kan er nog een bui vallen. Vannacht opnieuw buien en veel wind. Morgen een onstuimige dag met buien en windstoten. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evelroen van de AWB. Een korte file nog in Noord-Holland en die staat op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Knoop het Oude rijden en ze staat 4 kilometer met een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ADB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 het allemaal. Als het aan de minister ligt... moeten we allemaal snel naar de bank toe... om even wat contant in huis te hebben. Vroeger mocht dat nooit. Want tegenwoordig moet je juist... wel een zak met geld ergens in een oude sok stoppen. Fred, heb jij nog een oude sok... waar je wat in kan stoppen? Oh nou, jongen, man. Of, of heb, je, heb, heb, heb je niks meer op de bank? Dat kan ook natuurlijk. Hè? Ja, beide. Oh, beide. Okay. Nee, de Commodores waren de eerste... in het derde uur alweer van Zandvoort. Voor jou... Welkom terug, we gaan even kerstmuziekje draaien, zo even op de achtergrond. Ja, helemaal leuk. Eh, het derde uur, eh, Richard. Ja, derde uur. Wat gaan we doen? Wat gaan wij doen? Uh, nou, we hebben in ieder geval pitreport natuurlijk. Om um, kwart over vier, we hebben het dier van de week. We hebben nog een uh, heet van de naald uh, berichtje van de Zandvoortse coalitie. Ja, die of de gemeente reageert op dat uh, verhaal he, van ja, de coalitie, ja, uh, van ja. de jong Zandvoort. En dan uh, daarna gaan we ook nog naar Emile Baars. Die komt in de studio uh, zingen. En we gaan naar Gillian, de zingende barkeepster. Die komt ook in de studio. En dan aan het laatste uur gaan we naar Johan Kettenberg. Ja, Johan Kettenburg. Ja, Kettenburg. Kettenburg. Kettenburg. Ja. Ja, ja. Dat is een oude vertrouwde voor ons, hè Fred? Ja, In de uitzending. Dus, uh, zelfs, zelfs nog bij Albert uh, John. Bij Albert John, oh, ja. Die heeft nog een ja, gedicht voor hem ja, gemaakt. je ja, ja, plaat. Die zo zocht hij trouwens van de week weer, uh, weer op. Maar ik kon hem niet vinden. Zo jammer, anders hadden we vandaag even kunnen draaien nog uh, ja. het gedicht van uh, Albert-Jan. Ja, dat is jammer inderdaad. Nou, misschien komt het nog. Als je weet welke dag het was, dan uh, kunnen we hem misschien uh, opzoeken. Ja, nou, dat, <laughs> gaat, dat gaat vast goed komen. Ja? ja oh, gaat. Johan heeft hem natuurlijk ook op zijn Facebookpagina gezet. is goed nou, is wel. Oh, ja. maar ja. Nou, dat, dat gaan wij uh, regelen, Richard. En jij gaat ook regelen het bericht van uh, Jong Zandvoort uit de coalitie. Ja. Wethouder Hendrik stopt. Heet, heet van een naald. En natuurlijk was dat Jong Zandvoort uit de coalitie stapte... wegens dat woningbouwproject. Maar nu stopt wethouder Hendricks er ook mee. En nu hebben we een reactie van de gemeente Zandvoort. Uh, naar aanleiding hiervan heeft wethouder Martijn Hendricks... besloten zijn functie neer te leggen. In het kader van een zorgvuldige overdracht... zal zijn ontslag over 30 dagen ingaan. Of zoveel eerder als zijn opvolging is voorzien. In een brief aan de gemeenteraad schrijft Hendricks... Het was voor mij een grote eer om bij te dragen aan de ontwikkeling van onze mooie gemeente. Ik kijk met trots op terug op zaken die gerealiseerd zijn. Zo wordt Zandvoort steeds groener, komt de herinrichting van Nieuw-Noord op stoom... en is serieus naar de, onze inwoners geluisterd om het parkeerbeleid aan, bij te sturen. Ik hoop dat Zandvoort hiervan en van de zaken die op de rail zijn gezet zal profiteren. Burgemeester David Molenburg... Ik betreur het vertrek van wethouder Hendricks en heb respect voor zijn beslissing. Ik dank hem voor de samenwerking en alles wat hij voor Zandvoort heeft gedaan. Oké, okay, nou hij is er nog heel even en dan, uh, ja, dan is het uh, einde voor, uh, in ieder geval uh, als wethouder dan, hè, hm. voor uh, Martijn uh, Hendricks. Uh, ja, we hebben hem ook vaak genoeg op de radio gehad natuurlijk over allerlei uh, onderwerpen die uh, belangrijk zijn voor Zandvoort. Uh, dus uh, ja, nou moet ze iemand anders gaan zoeken. Zouden ze dat uh, weer... Uh, van een andere partij moeten worden of van een van de partijen uit ja, de coalitie, dat is de vraag, of van hè? de oppositie of van uh, een partij neutrale ja, we wethouder. Die, die zitten die die daar uitstekend voor uh, Devondi, die kinderen uitstekend voor. Uh, <lacht> ja. de, de, Devin, de nieuwe wethouder. <lacht> Tuurlijk. Sanger okay. presentator wethouder. Ja, nee. We het, het is allemaal te doen. Ah, je hebt het toch al druk, dus. Oh, kan, kan er allemaal bij. Nou, ja, we gaan even plaat draaien. <laughs> uh, Madonna Madonna is hier een duur jazz, zo mooie plaats Donna was dat met uh, Dear Jessie, blijft een mooie plaat. Hè? Nou, bijna kort over uh, vier, dat betekent dat we zo meteen gaan uh, pit reporten. Dan gaan we weer naar het uh, theater van de autosport, maar een plaatje nog uh, voor die tijd. Want uh, ja, dat heeft wel wat uh, met uh, rendel te maken. Luister maar naar uh, Soute Landen. Niets is beter dan met jou de koud hotsieren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren.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 Oh Ik denk dat ze ook uh, Rendel uh, wel uh, kunnen verwelkomen. We hebben uh, Race Radio. Pit Report. Want we gaan naar het theater van uh, de autosport Auto Passion uh, nog twee weken. Rendel, goedemiddag. Goedemiddag, nog twee weken. Ja. Nog twee weken. Heet wat doe je ons aan? Ja, maar ik moet wel een beetje lachen, want dat liedje zet je te spelen. Ik ga oud en nieuw vieren in zoute landen. In zoute Dat is ongelooflijk, hè? Ja, dat dat ik hem dan draai. Normaal helemaal niet normaal, hè? Ja, dat zijn zulke toeval uh, momenten. Ja, nee, maar ik, ik zag je, je vanmorgen op de A9, dus uh, ik denk, nou, uh, ik ga deze even draaien voor je. Ja, nou, super. Nee, ik ga in zoute landen ga ik inderdaad ga ik, uh, oud en nieuw vieren. Ik weet geen idee wat daar gebeuren gaat, maar het schijnt nog wel heftig te zijn. Ja, nou ja, met die platen zo. Uh, daardoor ja. zijn we heel veel mensen naar uh, Zouterlanden gegaan. Die, ja, hebben, die draaien nu zomers uh, als een tierenlier uh, door deze ja, single. Ja, absoluut wel. Maar het is ook, ik moet wel zeggen, het is een dorp. Als je er twee keer doorheen loopt, heb je het gezien. Hè? Het is klaar. Ja, ja, en dan ben je er ook klaar mee uh, waarschijnlijk. Ja, Hé, je zegt het, hè, nog uh, twee weken, maar uh, de ja. verkoop ja, die is nou echt uh, losgegaan daar, hè, in het uh, theater. Het was vandaag een uh, gekke huis, Maar ook uh, een klein beetje gekke huis. Dat Zelfs iedereen zegt, wat gebeurt hier dan? Uh, ja, serieus kijk huis gewoon. Dat we zelfs even de mensen van de bovenvloer af moeten halen, anders liggen we met z'n allen beneden. En uh, ja, het is weer enorm veel weggegaan. En uh, dat is uh, ja, lekker, absoluut lekker. Ja, je bent ook uh, onwijs aan het uh, stunten natuurlijk met uh, de prijzen. Ja, ja, ja prijzen, de mensen die uh, zijn aan het stapelen. Vandaag gaan we echt, uh, vooral 1 op 18 uh, zijn echt mensen met... Uh, nou, dat zo, ze moesten twee keer naar beneden lopen om alles mee te nemen. En, uh, maar de prijzen zijn ook enorm leuk. Dus ja, uh, niet te lang meer wachten. Moet, uh, ik ben uh, niet zo, ja, nog wel heel veel open, maar ook weer niet zo heel veel... Dat, het, uh, zeg maar, uh, dat de mensen lang kunnen wachten, zeg maar. Nee, het, het zijn wel maar ook uh, mijn favorieten, die 1 op 18. Uh, die anderen ja. zijn net te kleine eigenlijk, hè? Ja, vind 1, je? 1,43, nou, ja. je, je kan misschien ook een brilletje kopen, maar misschien scheelt dat. <lacht> <zie je> <lacht> nou ja. ja, ik wou zeggen, nog uh, twee weken zit ik een beetje opgeschreven... maar nog langer, ja. hè? Dus... Uh, ja, ik komt wel goed hoor, We okay. gaan door. Ja lekker, ja, nou, gaan door, hè? goed nieuws en alles gaat door en uh, de bulls gaan ook door. Ja, Alleen ja, uh, ja met uh, Liam Lawson naar Red Bull en naar Red Bull Racing gaat, ja. uh, gaat ja, dan Hadjar. Uh, ja, Hadjar gaat uh, naar dat Visa Cash App uh, RB. Uh, ja, die, uh, die had ik niet zo aanzien komen daar, maar uh, vind ik... Uh, ja, dan heeft hij heel veel laten zien, vind ik, die jongen. Nou, ze gaat het uh, ze toch uh, proberen met hem. Ja, en een hele grote aardelating natuurlijk voor Joekie. Uh, je denkt een beetje van... Uh, nou ja, die jongen heeft toch al in vier jaar al wat laten zien daar bij Visie En die wordt weer in feite gepasseerd. Uh, ik denk dat hij aan het solliciteren is geslagen. Nou, die is uh, denk ik nu wel klaar mee. En uh, het is natuurlijk ook een Honda -mannetje. Ja. Dus uh, ja, ik zie hem uh, richting Efton Martin gaan verdwijnen. Dat zou en, zou in, maar op, kunnen. Ja, ja. ja, absoluut. Nee, er wordt uh, er gewoon niet leuk met hem omgegaan. Want jij zei het inderdaad, met die uh, kwalificaties. Hij ja. is, uh, die Liam Lawson is uh, natuurlijk gewoon uh, steeds gedisqualificeerd door... Uh... Ja, gewoon 6-0. Ja, nou, 6-0. wedstrijden niet, hè. wedstrijden is Liam, dat heeft ook uh, goede resultaten laten zien. Maar, ja, Joekie is nog steeds erg snel. Uh, ik denk dat er ook een politiek achtergrondje zit, hoor, Omdat het natuurlijk gewoon een Honda-mannetje is. Uh, die natuurlijk door de Honda uh, kweekvijver is gegaan. En ook door Honda gesteund is. Ja, uh, heel simpel. Honda... Uh, heeft niks meer met Red Bull te maken. Dus uh, daar zou het uh, absoluut wel een beetje mee te maken hebben, uh, dit hele verhaal. En dat ze uiteindelijk voor Liam Lawson gekozen hebben. Uh, uh, Horner zegt dat het heel kloos was. Ik geloof er in bas van. Ik denk dat die beslissing al lang gemaakt was. En, uh, dus, uh, komt hij uit uh, eigen kweekvijver uh, trouwens, of niet? Uh, Liam komt, uh, niet, ja, komt wel uit eigen kweekvijver. Ja, nou, niet helemaal. Nee, niet helemaal eigenlijk. Nee, niet gewoon. Helemaal niet? Gewoon, nee, hij is gewoon, gewoon een beetje gewoon naar binnen gejaagd, zeggen we zo. Maar zeggen. <laughs> eh, maar Liam heeft goede dingen laten zien. Alleen, wil je als coureur naast Max Verstappen zitten? Ja. Eh, er zijn er nu al zoveel die daardoor daardoor einde carrière was natuurlijk. Hè. Zo moet je het een beetje zien. Eh, de de die, daar gelang ze. Ik je Ricciardo. Eh, klaar. Eh, wie hebben we nog meer gehad? Albon. Eh, uiteindelijk al klaar. Albon, klaar. Gastly, klaar. Ja. Weet je, eh, die, die toch maar mindere teams gingen daardoor. Eh, uh, Checo, ja, klaar. Gewoon. wat ik wel vind... Ik denk dat dit hele verhaal al veel langer speelde. Dat ze zoiets hadden, we gooien Checo eruit. En ik vind het niet netjes van uh, Red Bull... dat ze zo lang gewacht hebben van uh, klaar. Uh, want hij heeft daar ook niet de kans... om bij een ander team uh, te gaan solliciteren. Dat is natuurlijk ook gewoon gelijk uh, ontnomen. Ik vind niet dat ze heel erg netjes met mannetje omgegaan zijn. Nee, maar, uh, nee. Dat is is... De een, hè? Daar is niks netjes. Ja, nee, ja net, uh, net als met uh, Yuki ook niet. Dus, uh, nee, Juki... Denk ik denk niet happy. Hij heeft toch gereageerd. Hè? Ik, ik vind het, uh, ik vind het uh, prachtig voor Liam. Ja, Hij zou echt niet zeggen: ik vind het een eikel. niet Dat zou echt niet gaan gebeuren. Het is geen Max, die zou het gezegd hebben. Maar uh, nou ja, we gaan zien hoe, uh, uh, of uh, uh, Liam het uiteindelijk beter gaat doen als Perez. Ik, uh, ik moet het nog even zien. Ja, maar uh, we gaan uh, Perez uh, niet zien uh, voor de hè, zei je. Uh. Ja, ja, ja, ik weet het niet. Uh, ik denk dat hij wat centjes meegekregen heeft. Oké, okay, nee, dan is het goed. Ik, ik, denk, ik denk dat het meer is juist salaris bij Dus radio. Um, ja, ja, ja, dat, ik dat hoop, is uh, 0,0. Uh, dus, ja, uh, ja, Oké, okay, ja, dat is wel heel makkelijk. Ik krijg 1 euro van me eh, gekregen. <laughs> ja, ja dat, dat zou mooi zijn. Nee, maar, uh, ja, ja, nee, maar het is, uh, ja, we wisten het al lang. Uh, Jij zegt het ook in... Uh, ja. Ja. ja, ik heb het al een paar keer in de uitzending gezegd, uh, wat daar gebeurde, ik had zoiets van nou uh, Red Bull, wat kan jij hier nog mee? Is het nou niet gewoon einde verhaal? Maar wees je eerlijk, hadden zij vier maanden geleden tegen de pres gezegd, joh, we stoppen ermee, we kopen je contract af, had hij wel kunnen gaan solliciteren. Dat is nou uh, niet meer in orde, zullen we maar zeggen. Ja, Klaar. en we hebben natuurlijk ook uh, over uh, jonge talenten, uh, hebben het gehad en dachten we, zetten we allemaal in op Colapinto, maar uh, Colapinto ja? Cola is niet gelukt. Oh, uh. Nee, maar die moet ik eerlijk zeggen, dat het was natuurlijk heel veel beloofd. Ik had de Pinto die eerste wedstrijd, daar had iedereen ziet wat gebeurt hier? En waarom ik dus gelijk zei, is dan soort, zo makkelijk te rijden. Maar dan komen de moeilijke wedstrijden in de regen. Dan komen uh, sprintwedstrijden bij, dan komen er heel andere weekends bij. En dan uiteindelijk zie je dat de ervaring toch heel veel telt. En dat zo'n een jongen dat toch helemaal door de mand valt. Dat hij eigenlijk gelijk uit de picture was bij Red Bull. Maar ook een Williams niet zegt, we gaan door met jou. Nee. En uh, ja, dan heb ik echt zoiets van, uh, wat ik eerlijk moet zeggen. Als ik dan moet gaan kiezen tussen een Colo Pinto met wat ervaringen en een hard Ja, dan had ik toch uiteindelijk wel voor die Colo Pinto gekozen in, in dat Visa Cash App. En uh, dan is er toch, ja, toch uh, op een of andere manier valt die jongen er doorheen. Ja, ook gewoon gelijk, ja... Ik zie hem niet terugkomen in de Formule Hey, maar Rendel, als jij nou uh, voor Cole Pinto had gekozen, had je dan ook zes van die reserveauto's uh, in achter de achterhand gehad? Nee, maar je had ook heel veel centjes meegekregen, hè. Dus uh, dat moet je natuurlijk ook even zien. Het gaat natuurlijk uiteindelijk in die Formule 1 dan heel veel geld. En de Cove Pinto heeft nogal wat grote sponsors achter zich. Die had je er wel bij gekregen. Dus, uh, maar ja, Williams heeft natuurlijk in principe Santander winnen. Uh, samen met, uh, met uh, onze grote vriend, uh, Carlos Sainz. Dus Santander is meegegaan van Ferrari. En die was bij Ferrari gewoon goed voor 60 miljoen. Dat is heel veel geld, hè. Ja, dat is een bedrijf, joh. Daar, uh, daar maken de euro's daar maken echt niet uit, dat hoor. Of de dollars. Niet uit. Dus, uh, nou weet ik niet of ze dat in... Williams gaan pompen. Dus, maar als ze dat wel doen, dan hebben ze die Seensjes bij Williams ook niet zo hard met nodig hoor. Nee, maar de laatste races ging het helemaal niet verkeerd met uh, Williams, trouwens. Nee. Wel nee, ja, oh, opvallend, hè? Uh, gewoon goed. Ja. En, uh, dus ja, we, je hebt geen, we hebben natuurlijk geen idee wat de ontwikkeling al is van een nieuwe auto. Uh, en Carlos Seans, uh, jongens, uh, ja, het is ook een jongen met een pak ervaring die ze binnenhalen. Die weet hoe het spelletje gespeeld moet worden. Dus ja, ik denk dat het daar, dat team uh, moet je niet gaan onderschatten. Die kunnen best wel eens even een stapje hoger komen. Mooi. ...dat je toch ook wel andere teams uh, toch wel serieus gaat bedreigen. Ik denk het ook. We ja, kunnen zeker aan, uh, aan de middenmotor denken voor uh, Williams voor uh, volgend jaar. Ja, absoluut. Ja, die ga ik absoluut niet uh, Ja, een beetje rond de 6, 7, 8 achtste plek daar. Maar daar gaan die jongens rijden. Absoluut denk ik het wel. Ja, zeker. Dus, en Pinto uh, trouwens, kwam die niet ja. uh, bij, uh, bij Dorsman uh, vandaan, bij MP Motorsport? Ja, bij, uh, heeft hij bij MP Motorsport gezeten, moet ik even denken. Ja, volgens ja, ik mij op, wel. Ja, volgens mij heeft hij ook nog gespeeld. Nou, het is wel een goed opleidingsinstituut, maar ja, je ziet het, uiteindelijk toch niet. En ik denk dat Komen Pinter ook wel om de die, uh, die wet uh, gesuggereerd dat hij een uh, 500.000 euro of uh, dollar meenam per wedstrijd. Nou, die heeft hij opgemaakt hoor. <laughs> dat is klaar. Zeker, zeker weten. Dat is gelukt zullen we zeggen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Hij, heeft, hij heeft daar mogen ruiken. Ik denk dat we volgend jaar ook niet in dienst zien als we reserve rijden. Nou, dan zou hij weer richting GP2 moeten. Maar het probleem is, daar zijn alle topteams ook over gegeven. Dus uh, die jongen gaat uh, een jaartje sabbatical zullen we zeggen. Ja, nou ja, ja, dat ja, kan, ja. kan gebeuren. En dan dus, moet je er maar weer Japan tussen komen. Dat is een hele mooie kampioenschap. He. Dat super trofee, super fort. Oh, super formule 1. Japan is natuurlijk ook een heel mooi kampioenschap. Ik kan niet daar gaan spelen. Oké, okay, oké. Okay, okay. Ja, maar, wat, uh, maar ja, kan je er dan uh, nog wel uh, tussen komen bij de Formule 1 als je er eenmaal uit bent? Want hij zit er uh, nu een beetje in, uh, zeg maar. Of zat er een beetje in? Hij zat er een beetje in. En dan, maar... uh, dan word je eruit uh, geslingerd, zeg maar. Maar word je er ook weer... Ja, uh, nou, ik denk, er weer inkomen dan? Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat de toekomst, als je nu even gaat kijken, voor de eerstkomende paar jaar, zitten de teams nu al redelijk vast met bezetting. Want er zijn natuurlijk heel veel jonge lui binnengekomen. En met de Antonelli nu eh, gewoon ook erbij. Eh, vrij veel jonge lui, eh, die eh, voorlopig kunnen groeien in die Formule 1, als, als ze presteren natuurlijk. Ze moeten wel presteren. Dan is het eigenlijk al, al de deur een beetje ook voor volgend jaar gesloten. Eh, van de jongens, uh, eh, heel simpel, w wat kan, waar kan ik een plekje vinden? Uh, uh, Russell, Antonelli, die zullen er wel voor twee jaar vastzitten dadelijk uh, gewoon bij Mercedes. Ferrari, Hamilton en Leclerc zie ik ook de eerste twee jaar niet verdwijnen uit elkaar gaan. Als Liam Lawson het goed doet, is Red Bull ook vast voor de eerste komende twee jaar. Uh, dus uh, de topteams zitten eigenlijk al een beetje vast, omdat ze natuurlijk vijf voor jeugd binnenhalen. Ja, ja dat is nou, waar. Ja, als je Hamilton jeugd ziet, hè? <laughs> Hamilton de jeugd. Oh. Nou, hij gedraagt zich als een 19-jarige, dus we houden hem eeuwig jong, zullen we zeggen. Zo is dat. Nou, Rendel, jij gaat uh, weer uh, verder stapelen. Ik, uh, ja, dat uh, dat verhaal van, uh, van, uh, van jouw bovenverdieping, dat hij uh, een beetje ging hangen, uit dat uh, plafond uh, bij uh, dat je mensen naar beneden hebt gestuurd. Ja, ja, dat is nu even niet nodig. Zijn, uh, de meeste mensen zijn nu gelukkig een beetje weg. Maar het is uh, boven zo'n paar. En open geest even nog een half uurtje opruimen. En dan uh, ga ik uh, nog een bakje koffie voor mezelf zetten. En dan, uh, daarna gaat de borrel open. Want uh, dan hebben we weer even een weekendje ervoor. vieren. maandag gaan we alweer open. Dus het gaat gewoon weer door, het feest. Hè? Ja, ja, alleen 31 december dan dicht. Maar voor de rest is het ja, gewoon. Uh... Ja, ja daar, zit ik, daar zit ik, jongens, in Zoutelanden. Zoutelanden, ongelukkig. het nou, is ook om in de zet, hè. Dus het kan dichterbij gekund. Maar we zitten in Zoutelanden. Ja, nou ja het, is, het is in ieder geval aan de kust, hè, zullen we zeggen? Ja, het is aan de kust, dus het gaat helemaal goed. En bij, met heel gezellige vrienden, dus dat helemaal goed kan. Nou, uh, oké, okay, ik ga jou volgende week weer uh, spreken. Rendel, dankjewel. Oké. Okay. En een uh, hele fijne zaterdagavond en uh, mooie, mooie, mooie feestdagen. Ja, jullie ook. Mooie kerst. Oké, okay, okay. we spreken elkaar Bye. later. Hoi, hoi. Bye. Bye.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 Door de kogels van zijn kant, ik keek hem in zijn ogen En ik voelde zijn pijn, maar neem er een van mij daar En drink voor ze, hij zei proost Frans, maar zing voor me Zing een liedje voor mijn Frans Zing een liedje voor mijn Frans Ook al is het in het Frans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 Het was destijds een uh, mooie combi uh, tussen Lange Frans en uh, Theelau. Ja. En uh, zing een liedje voor me Frans. Ja, leuk om hem uh, weer eens uh, te draaien. Zo op de Stamfords Radio. Half vijf geweest. Hij zit er weer klaar voor, uh, Richard buiten met het uh, beest van de week. Ja, maar we dachten van... Uh, oh, dat doet Deffon, Deffon. Uh, Die lijkt heel erg op het dier van de week. Oh, oh, ja. Oh, ja. ja, ja, ja. Daarom, uh, ja. Daar, daar moet je het mee doen. Hè. Ik ben ook een oude poes, inderdaad. Klopt, <laughs> inderdaad. Echt, hè? Ja, inderdaad, ik vind het leuk, joh. Oké, okay, nou, doe jij het dier van de week. Ja, het dier van de week. Ik ga hem uh, vertellen. Mijn naam is Poekie en ik ben een zes jaar oude poes... De naam klinkt heel lief en dat ben ik meestal ook... maar ik heb ook een keerzijde. Nieuwsgierig? Ik leg het hieronder even kort uit. Ik ben niet terechtgekomen... wegens het aanvallen van de visite en mijn eigenaar. Dat is heftig, dat klopt. In het asiel gaat het gelukkig erg goed... en heb ik niks van dit gedrag laten zien. Maar daar zijn ook wel wat redenen voor te bedenken. Ik ben een kat die graag op zichzelf is... en aandacht komt vragen wanneer ik daar zelf de behoefte aan heb. Het is voor mij belangrijk dat ik lekker vrij naar buiten kan. In huis zelf moet ik ook voldoende ruimte uh, hebben. Oh... Moet er, moet er voldoende ruimte zijn, zodat ik mij kan terugtrekken. Bijvoorbeeld dat er visite als er visite langskomt. Of als ik daar gewoon even de behoefte aan heb. Ik zoek een eigenaar die mij mijn gang laat gaan... en niet de hele tijd aan mij wil zitten. Gewoon af en toe een eye over de bol is prima en genoeg voor mij. Ik moet nog iets vertellen... en dat is dat ik pijnstilling krijg voor atrozen in mijn elleboog. Gelukkig neem ik dit eenvoudig in, in met wat natvoer. Bent u iemand die gewoon een kat om zich heen wil hebben... maar niet constant de kat op schoot wil? Iemand die de, mij de vrijheid kan geven die ik nodig heb? Dan wil ik u graag ontmoeten. Wilt u meer weten over in levende lijven zien? Neem dan contact op met de dieren thuis. Of je kijkt op zfm-live.nl. En geef jij die ei over de bol eventjes dan. Jij zit er nou, bij, Fred. Uh, dit is een, uh, een beetje gevaarlijke pit. Is het <lacht> ei over de bol? <lacht> de ei over de bol, hoor. Pas op, hoor je op je want ik uit. bijt, hoor. Ja. <lacht> hey, van die artroos is niet waard, hoor. Nee, ja, ik voel het nog niet. Nee. <laughs> dat ja, ja, Echt, ik bedoel, een kat die, die visiet aangehaald ja. ja, dat is wel gezellig zo met de kerstdagen. Een ja. kat in naam nou, maakt een rare sprong, zeggen ze altijd. Nou, Dier van de Week, ja, bij het kennen we dieren thuis. Allemaal leuke dieren die daar op een baas op, uh, of baas in, uh, zitten te wachten. Dus uh, ga gewoon langs Keeshoestraat ja. nummer 5 hier in Zandvoorts. We weten nu wie er gaat zingen op het Songfestival, hè, Deffen? Ja, Ja. En ik ben er wel heel blij mee, moet ik eerlijk zeggen. Ja, gaaf, hè? Ja, ik vind het gewoon onwijs gaaf. en uh, Het is een vrolijke snuiter, om het zo maar ja. even te zeggen. En uh, ben Hij ben maakt heel... ook hele mooie platen. Ik ben ook heel nou, benieuwd je... hoe die, te, hoe die te er inderdaad vanaf van Ja, ja. Ik hoop dat ze een beetje een goed nummer hebben. En, ja. uh, het gaat over moeders, hè, het liedje. Het gaat over moeders. Ja, en, dan, en hij heeft een, volgens mij een liedje geschreven... Uh, om zijn eigen moeder te eren. Maar het gaat over moeders in het algemeen. Ja, het algemeen ja. Dus ik ben oh, ja. heel benieuwd. Ook tweetalig heb ik gewoon gelezen. Dus, ja, ook Frans ja, er weer bij. Ik, een goede combi. En uh, ja, ik kan niet wachten eigenlijk dat het liedje uitkomt. Uh... Een mooie stem ook, hè? Heel mooi. Een hele mooie stem. Echt een mooie stem, stem ja. ja. Inderdaad. Nou ja, uit Congo uh, dus, komt uh, hij, hè? De, yeah. van uh, origine dan. Yeah. En uh, ja, als jonge, uh, jonge klaut is hij, of uh, kloots moet je eigenlijk zeggen. Kloot. Maar omdat de kloots weer wat anders betekent in het <laughs> Nederlands... heeft hij er maar klaute ja, klaut van gemaakt. Dat is het uh, verhaal. Helemaal Nederlands, hè? He? Ja, ja. Van, yeah. we, noem hem gewoon klauts. <laughs> en hier is uh, zijn uh, nummer, uh, nog niet uh, het nummer uh, van het Songfestival... maar dan kan je wel horen hoe mooi hij kan zingen. Hier is Ecoute moi ah. Écoute-moi. Écoutez-moi, moi. moi. Écoutez-moi. Je suis perdu. Oui, je suis perdu. Quand ne m'entendent, je continue. Ben autant c'est l'opre beau. M'a malentendu entendu. Écoute-moi, écoute-moi, oh ami. Yeah, oh, yeah. Et tes rames Attendez, zin u het flou revals. On chanté, ik hoor toi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Pierre, que naast? Attendez, zing uw flou revase. Enchanté, ik hoor je stemmen. Toi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi.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 Ja, het is een milieu uit uh, Nederland. En, uh, ja, het klinkt helemaal niet Nederlands, maar het is toch echt uh, Nederlands. Uh, ja, zingen dan in het Engels, maar gewoon een hele goede band. Uh, je hoorde ze met uh, Tonight. Ook dat uh, blijft een uh, zeer mooie plaat van ze. Zandvoort voor jou. We zijn dus er dadelijk nog uh, twee uur, want we gaan gewoon door tot zeven uur. En uh, ja, we hebben een combinatie dus van uh, Zandvoort op zaterdag... En Entertainment for You, daarmee het Zandvoort voor jou. En dat betekent dat we tot aan vijf uur ook zo nu dan een uh, lokaal uh, berichtje doen. En dit gaat ditmaal wel over een zanger, want uh, onze eigen Yves, daar heb je een berichtje over. Ja, het is eigenlijk een nationaal bericht van een uh, lokaal uh, iemand. Elk jaar is er wel een artiest die eruit springt. En uh, wie dat in 2024 is, hoeft er natuurlijk niet moeilijk over te doen. Dat is natuurlijk onze eigen Zandvoortse zanger Yves Berendsen. Wat een jaar voor 2024 is dat voor hem geweest. Yves is uh, daar misschien zelf nog het meest verbaasd over. Hij zegt uh, het ging heel goed. Eerst uh, was uh, er mijn theatershow. Die heel succesvol verliep. En toen die klaar was. Werd zo rond Koningsdag. Uit het niets. Uh, terug in de tijd een hit. Het nummer was al een jaar uit. Maar had nog niet veel gedaan. Via vier hoorde ik. Dat het plotseling op TikTok viraal ging door Saskia Brouwers. Sasha. Sasha Brouwers. Sasha Brouwers. En haar dochter Kiki. Je kent uh, Sasha? Ja, ja Sasha is wel een bekende zanger. Ah, ja, ja, ja. Die het samen zongen. Wat er daarna gebeurde is onbeschrijfelijk, zegt Yves. Nog altijd vol ongeloof. Alle radiostations willen mij hebben. De optreders vlogen binnen en binnen een kortste keren stond ik op één in de top 40. En dat maar liefst zeven weken. Daarnaast ontving ik de ene na de andere award. Het hield maar niet op. Eén van de hoogtepunten voor hemzelf... waren de Olympische Spelen in Parijs... waar hij optraat voor de Nederlandse medaillewinnaars. Dat was echt een geweldige ervaring. Heel bijzonder. Voor zijn vrienden had hij dit jaar minder tijd. Maar ik vergeet ze niet, hoor, in Zandvoort. In Zandvoort kom ik nog heel weinig, ja, ja. Maar ik vergeet ze niet, hoor. In Zandvoort <laughs> kom ik nog heel weinig. Een maand geleden... heb ik nog op verjaardagsfeesten gezongen bij Anders... Ik hoop volgend jaar weer meer in mijn geboortedorp te komen. Echt, ik vergeet het antwoord niet. Gelukkig. Het droomjaar van Yves in december. Nog een verrassend leuke wending. Op 13 december kwam de single Spijt is voor later uit. Van het typetje Martin Morero. In volkszomer uit de Goose Vrouwen. Dit nummer is geschreven door Yves en Julian Waal. De zoon van Linda de Mol. Het lijkt zomaar een nummer 1 te hit te worden. Het is het al toch? Ja, is het oh, echt is wel. Voor mij toch? Hij staat erheen. Hij kwam we... uh, bij mij nog net niet uh, op mijn MP3 uh, dingetje uh, voor, zeg maar. Oh, niet? Nee, maar wel terug in de tijd natuurlijk. Ja, en uh, ja, it's to be a tijd, cold, yeah. cold Christmas. Heb ik ook nog van hem. Leuk. Dus uh, welke gaan we doen? Terug in, uh, terug in de tijd gewoon? Ja, nee, ja, de, de, de oudere single dus. Maar een mooie videoclip erbij hier in Sanford ook opgenomen. Hè, met uh, met zijn vriend en, bij het voetbalveld. Dat en in uh, de nee. knoeg en dergelijke. Dus uh, hier is Yves. En uh, terug in de tijd. Elke dag samen. De tijd die vloog.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 Yeah. Zet hem op DFM! Dit is alle tijden Chris Ria en uh, Driving Home for Christmas. Hij is nog steeds onderweg, hè? dat duurt wel ja, heel ja. erg lang. dat is al jaren. Chris Ria, ja. Dan is hij weer op het strand en dan is hij weer uh, terug van, uh, van uh, kerst. Uh, ja, ja, <laughs> ja. Het, is, het is altijd wat met die man. Altijd wat met die man, <laughs> uh, maar hij heeft wel hele mooie muziek gemaakt. Waaronder uh, deze klassieker, Driving Home for Christmas... Wat gaan ja. we zo meteen in de komende twee uur allemaal doen, Fred? Nou uh, ja, ze zijn al binnengekomen, natuurlijk de gasten. Emil, uh, Baars en uh, Gillian is uh, onderweg. Samen met uh, zijn management, Max. En uh, ja, dan gaan we dadelijk uh, wat, wat live uh, uh, horen. Hier in de studio. Oké, okay, dus gewoon blijven luisteren en hoor je live uh, ja, de dan artiesten. Uh, knallen ze je speakers uit. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, ik <laughs> ja, kom wat Ik zit al naar de uh, box uh, te uh, kijken van uh, uh, hoe groot zij zijn uh, uh, Een Gezellige boel hier ook. Ja. Dus, uh, we zijn lekker in de oliebollenstemming. Dus. Zeker, En zfm <laughs> dan uh, zie je alle mutsen weer zitten. Gewoon, uh. Ja toch, Dat is ja. alle mutsen gewoon voor, voor de camera zitten. Voor de camera's zitten. <laughs> ja, behalve Deffen heeft een muts. Oh ja, Deffen. Ja, oh, ja, ja, oh, ja, ja, dikke bies. Ja. Ja, ik heb ik een welbreker. He. Degene die een muts op zou moeten hebben, die ja, heeft ja, hem even niet het op. Gisteren nou, weer niet. hè? <laughs> Eerst al een oude is, poes, is, nou weer een oude mut. Ongelooflijk. Dit is een beestje, hier, ja. Zeker, nou ja, zometeen heel veel plezier met uh, Fred uh, die achter de knoppen duikt. En dan ga ik even lekker erbij zitten. Ja. Gaan, ja we het wel even Gaan we de even omdraaien. Ja, ik heb geen uh, Engelbewaarder hoor, die mag jij dan draaien. Ja, dat is prima. Oké. Okay. Lost in Music is uh, de laatste voor vijf uh, uh, uur. Hier is uh, de single van Sister Sledge. No!